11 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. De Britse premier Cameron wil een referendum over de EU, maar wel pas na 2015. En als zijn conservatieve partij de volgende verkiezingen wint. Dat zei hij in een speech in Londen. Volgens Cameron is er een betere deal met de Europese Unie nodig. I am in favor of having a referendum. I believe in confronting this issue, shaping it, leading the debate not simply hoping that a difficult situation will go away. Correspondent Arjen van der Horst over die speech van Cameron. Ja, het is een boodschap met twee gezichten. Eén boodschap duidelijk gericht aan zijn eigen Britse bevolking. Hij refereerde ook aan de Tweede Wereldoorlog... en hij beschreef hoe Europa door samenwerking... vrede en welvaart heeft gebracht op het Europese continent. Daarom zegt hij dat Groot-Brittannië lid moet blijven van de Europese Unie. Komen we bij de volgende boodschap, en die was duidelijk aan Brussel gericht... Willen we lid blijven, dan moet die relatie met Brussel wel drastisch veranderen. Zo wil Cameron dat lidstaten meer bevoegdheden terugkrijgen van Brussel. Vorig jaar is een record aantal faillissementen uitgesproken. In totaal gingen er ruim 11.000 bedrijven over de kop. 18% meer dan in 2011. De meeste faillissementen bij bedrijven werden geteld in de handel. En ook in de bouw gingen veel bedrijven ten onder. En ook waren er veel faillissementen bij financiële dienstverleners en makelaars. In de horeca nam het aantal faillissementen licht af. Zeep- en voedingsconcern Unilever heeft, ondanks de economische problemen in de wereld, een sterk jaar achter de rug. Het bedrijf draaide meer dan 50 miljard euro omzet, 10% meer dan het jaar ervoor. De netto-winst steeg met 7% naar 4,9 miljard euro. De omzetgroei is vooral te danken aan de opkomende markten in Azië en Latijns-Amerika. Morgen wordt de eerste toertocht op natuurijs gehouden. Het is de Vijfmeren-tocht bij Giethoorn. Het ijs is over een lengte van 25 kilometer goed genoeg om duizenden schaatsers te dragen, zegt de organisatie. De route ligt er op het moment uh, mooi bij. De meeste stukken zijn uh, heel goed te schaatsen en mooi glad. Maar er zijn wel stukjes bij waar te vroeg op is... en ja, daar is het ijs een beetje minder kwaliteit. Na het weekend gaat het dooien... en kan er waarschijnlijk niet meer worden geschaast. Het weer vanmiddag vooral in het zuidwesten. Veel zon, in de rest van het land vrij veel bewolking. De maximumtemperatuur ligt rond de min 4 graden. En dan waait een matige oosten tot noordoosten winter. ANWB ah, Verkeersinformatie files op de A15 Rotterdam-Gorkum. 3 kilometer tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost. Dat is een spoedreparatie. Een ongeluk op de A28 Amersfoort-Utrecht. 2 kilometer file tussen Rijnsweert en Utrecht. De rechte rijstrook is dicht. En ook een spoedreparatie aan het asfalt op de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Radio VARA. Radio 1. De Gids.fm met Felix Meurders. Goedemorgen. Gaat u nog regelmatig naar de winkel... of komt u tegenwoordig bijna alles op internet? In Europa wordt inmiddels 12 van de goederen via het web gekocht. En dat heeft gevolgen voor de echte winkels. Welke, dat horen we zo van Cor Molenaar. Hij is hoogleraar e-marketing. Als je gaat bevallen, en dan wil je bij complicaties... zo snel mogelijk naar een ziekenhuis kunnen. En een dokum wordt dat moeilijk. Daar is de afdeling verloskunde onlangs gesloten. En eerder gebeurde dat ook al in Delfzijl. Wij gaan op zoek naar zwangere vrouwen in Groningen. In de jaren 60 probeerde het communistische regime in Oost-Duitsland... de populariteit van de westerse beatmuziek tegen te gaan. Muziekredacteur Botte Jallema werpt zich op deze heisse muziek en de Koude Oorlog. En voor een goede temperatuur... surf naar degids.fm. Het College voor Zorgverzekeringen stelt voor... om de behandeling van psychische problemen... die een lichamelijke oorzaak hebben, niet meer te vergoeden. En dan gaat het bijvoorbeeld om dementie of delirium. Ook depressieklachten na een scheiding of een sterfgeval... of angststoornissen komen niet meer voor vergoeding in aanmerking. Aan de telefoon Ivan Wolfers. Hij is hoogleraar gezondheidszorg en cultuur... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Meneer Wolfers, goedemorgen. Wat vindt u van dit voorstel? Ja, het is een beetje wonderlijk, want... Um... Wat je eraan ziet is dat uh, mensen meer beoordeeld worden op het, uh, het naamkaartje dat eraan gehangen wordt dan aan, aan, aan dat ze op mens, mens zijn beoordeeld worden. Want het is natuurlijk een totaal proces waardoor je uh, geestelijk uh, schade oploopt in het leven. En bijvoorbeeld die, uh, die uh, rouwverwerking. Dat kan in een heleboel gevallen kan zeer traumatische uh, rouwverwerking zijn. En waarom zouden die mensen niet geholpen kunnen worden? Het lijkt me logisch. Uh, datzelfde geldt voor een aantal van die klachten... die um, uh, maximaal een jaar vergoed gaan worden. Uh, dan denk ik, ja, na een jaar is het toch niet voorbij? Nee. Dan, dan, als je eigenlijk een autistisch kind hebt... dan weet je hoeveel begeleiding dat nodig heeft. En bovendien het tweede argument waarbij ik denk... ja, waarom, waarom doet men dit? Is dat... Um, het is, uh, wij zijn biologisch zo gemaakt dat wij met onze omgeving redelijk goed om kunnen gaan. En in een 24-uurs-economie waarbij we met allerlei stress te maken hebben die steeds meer toeneemt door de veranderende economische omstandigheden, door hypotheken die we niet meer goed op kunnen brengen, neemt die stress toe. En iedereen die verstand heeft van um, onze fysiologie weet ook hoe uh, vreselijk schadelijk die stress is uh, uh, op het hart suikerziekte neemt toe. Ik bedoel, dit, dit werkt preventief dus eigenlijk? En dat gaan oh, ja, ze nu je... wegbannen? Uitbannen? Als je dus daar inderdaad uh, uh, voldoende aandacht aan besteedt... en het hoeft geen toppsychiatrische zorg allemaal op te zijn... want die is natuurlijk vrij kostbaar. Maar op een lager niveau valt een heleboel goed aan begeleiding te doen. Dat is uh, wel uh, langdurig, maar dan minder uh, kostbaar. Ik denk dat je dan veel beter uit hebt op lange termijn. Maar wat hier gebeurd is... Is te kijken van, nou, dat vinden wij allemaal niet zo erg. Wat, moet, wat hoort bij het normale leven? Ja. Stel nou dat je een angststoornis hebt op... en die wordt niet behandeld. Wat kunnen dan de gevolgen zijn? Nou, je krijgt uiteindelijk, het ligt natuurlijk aan de oorzaken van die angststoornis. Maar wat je bijvoorbeeld ziet: mensen met een angststoornis. als die hier een dramatische gebeurtenis meemaken. ze worden bijvoorbeeld uit hun huis gezet vanwege dat ze de, de hypotheek niet op kunnen brengen. ze zijn in een ernstig ongeluk verwikkeld. En dan heb je een aanzienlijk grotere kans om een post-traumatic stress disorder te, maken, eh, te krijgen. En als ja. dat gebeurt, dan heb je een veel langdurige en ingrijpender eh, behandeling nodig. Het is dus echt een beetje korte termijn, denken. En ook kinderen die stotteren of een schrijfstoornis hebben, die komen niet meer voor vergoeding in en aanmerking. En wat zou dat kunnen betekenen voor de toekomst van zo'n kind dan? Eh, stotteren, ja, stotteren, daar kun je overeenkomen, maar juist met hulp. En. Eh, Kijk, je, je, je mogelijkheden op school zijn wat minder. En dan kun je zeggen, dan moet de school er maar op aanpassen. En dan heb je de kosten die links bespaard krijg je rechts er weer bij. Dus, eh, eh, ja. Maar misschien bedoelen de zorgverzekeraars dan ook dat de ouders dat zelf wel kunnen betalen. Dat kan. Ja, daar kun je over nadenken. Maar dan krijg je onmiddellijk een situatie waarbij de tweedeling in de samenleving wel behoorlijk eh, op zijn scherp komt. Maar dan zijn er een hoop ouders die dat niet kunnen betalen. Het is natuurlijk niet zo makkelijk aan te geven... of een psychische aandoening een lichamelijke dan wel een psychische oorzaak heeft. Hè? Nee, maar dat verschil is ook een beetje uh, dubieus. Want kijk, we zijn natuurlijk wel één geheel. Dat Cartesiaanse idee van dat uh, geest en lichaam... ja, dat is toch ook een beetje... Uh, ik dacht niet meer zo erg van deze tijd. Je nee. weet natuurlijk, stress wat dat voor lichamelijke gevolgen heeft. Je weet ook dat lichamelijke klachten weer een enorm effect op je welzijn en je welbevinden heeft. En dus op je geestelijk welzijn. Er blijft nog één probleem over. Dat zijn de kosten. Die zijn met 140% gestegen in de laatste tien jaar. Van 1,7 ja. naar 4 miljard euro. En er moet worden bezuinigd op de zorg. Ja. Hoe gaan we dit oplossen? Ja, dat is ook niet makkelijk. Want uh, we zijn in een systeem van gezondheidszorg terechtgekomen dat gewoon kostbaar is... En wat misschien zijn doel hier en daar wel ook voorbij schiet, uh, uh, Wij zetten hier op kwaliteitszorg. Maar kwaliteitszorg kan natuurlijk ook op een heel andere manier georganiseerd worden die goedkoper is. En dan bedoel ik niet uh, efficiënter werken, want dat roepen ze nou op, hè, maar dat is een, een, een, een soort spotlob. Maar... Ik snap niet. Bijvoorbeeld, als je kinderen met autisme begeleidt. dan hoef je natuurlijk geen, geen toptherapeuten bij te hebben. Je kunt mensen die daar goed op getraind hebben. die, kunnen, die hoeven dus niet het hele psychiatrische handboek uit hun hoofd te krijgen. Minder geld naar psychiaters en psychotherapeuten eigenlijk. Ja, en dus in de basis van die geestelijke zorg, gezondheidszorg meer investeren. Ivan Wolffers, hoogleraar gezondheidszorg en cultuur aan de VU in Amsterdam. Met dank. Oké. Gaan De gits.fm. Bierum, Moddergat, Rode school. Allemaal van die pittoreske plaatjes vlakbij de Waddenzee. Het is wat minder leuk als je daar als zwangere vrouw verlegen zit om een ziekenhuis. In Dokkum is de afdeling verloskunde sinds kort gesloten. En daar ben je nu aangewezen op Leeuwarden of Drachten. In delft is de afdeling verloskunde al langer dicht. En in beide gevallen wordt als reden opgegeven schaalvergroting efficiency of efficiëntie en kostenbesparing. Verslaggever Robert-Jan Boy ging kijken of zwanger noord oost -Groningen inmiddels gewend is aan die nieuwe situatie. Schitterend. Oosterwerdweert. Fantastisch gelegen in de bevroren weilanden hier. In the middle of nowhere. Oosterwerwerd. Mevrouw dik gekleed. Muts op. Kraag tot aan de lippen. Wanten. winddichte broek. Geniet van het landschap. Maar waar is dit dan voor? Wat... Ik, ben, ik ben op zoek naar zwangere vrouwen. <lacht> Moet u niet bij mij zijn. Ja. <lacht> Lucie Pijper, Els en uh, uh, Anneke Nolmer. Deze mevrouw, wat was haar naam? Dominique Wildeboer. Dominique Wildeboer neemt de naam even door van de, de verloskundige. Dat is Anneke, ja. Els en Lucie. Ik ben op weg naar Anneke. Oké. Okay. Anneke Knollema. Oké. Okay. Maar u bent niet geholpen door Anneke Knollema. Nee, nee, nee, nee. Ik ben niet geholpen door Anneke Knollema. Ik moest in het ziekenhuis bevallen en ik had eerst Nicole, waarnemend uh, verloskunde, ja. En ik ben uiteindelijk overgedragen aan de gynaecoloog. We staan hier uh, in het centrum van Delfzijl. Ja. In een soort uh, passage. Klopt. Ik liep er zojuist in looppas achterna. Ja. Waarom? Want ik was eigenlijk op zoek naar een zwangere vrouw. Oké, okay, nou dat ben ik die niet Die zie meer. je natuurlijk niet overal. <laughs> nee. Maar ik zag wel deze mevrouw, mevrouw Wildeboer, lopen met een... ja, kijk dat mopje nou, kijken zich. He? Volgens yeah. mij maar een paar maanden uit. Vijf maanden. Vijf maanden, hoe heet hij? Roan Wildeboer. Roan. Zeg, maar u bent in het ziekenhuis bevallen. Ja, dus u, u was schoten. al in het ziekenhuis vanwege de omstandigheden. Ja. Maar de onrust is groot, heb ik me laten vertellen. Dat klopt. Van mijn eerste kind ben ik in Delceau bevallen. Dus uh, toen was er ook nood. Ik zou thuis bevallen en ik moest naar het ziekenhuis. En dat was gelukkig dichtbij. Ja. Maar als je nu dus thuis zou bevallen en je moet naar het ziekenhuis... dan is het aardig ver weg. En wat moet je dan? Naar Groningen of naar Winschoten. Winschoten, met het is ja. aardig ver weg. Dat betekent Klopt. meer dan 45 minuten... als je helemaal in de middel of nowhere woont. Klopt. Die smalle werretjes. Ja, nou, ik kan me voorstellen dat het niet prettig is. En een vrouw die in de ween zit, die zit echt niet te wachten op een autoritje. En dan heeft het gesneeuwd, om maar even wat te noemen. Ja, nou, ik denk ook dat dat een grote angst is van vrouwen die in de winter uitgerekend zijn. Want als je dan onderweg moet en het is glad. Mm. Nou, wat een drama. Dat mm. neemt heel veel stress bij, mee. Bedankt. Graag gedaan. Ik zal de goed doen aan Alke Knollema. Doe dat maar. Voldendorp, de Munten, dat zijn de gebieden die hier voornamelijk vlak aan zee wonen. En uh, ja, dat zijn echt kleine weggetjes waarbij je niet snel... Uh, in ieder geval doe je daar in ieder geval drie kwartier over... om vanaf het moment dat je van huis vertrekt... totdat je in het ziekenhuis weer op een bed ligt... duurt in ieder geval 45 minuten. In ieder geval. Minimaal 45 ja. minuten? Ja, minimaal. En dat ja. is dus eigenlijk te lang? Klopt, volgens de regelgeving, zeker. Ja. Ik proef woede. Ja, om heel eerlijk te zijn wel... Maar aan de andere kant, ja, we werken hier nou als een poos mee. Je probeert, woede kost heel veel energie. En je probeert liever zoveel mogelijk dat goed uh, te verwerken naar de mensen toe. Dat je zegt, nou, we proberen veel safety marges in te bouwen. En uh, zeker voor die mensen die ver weg wonen. En daar niet te veel energie meer in te verdoen. Want het, het helpt niets. Wat zijn nou de gevolgen? Nou, we hebben dus heel intensieve afspraken moeten maken met de ziekenhuizen... Uh, dat we de dames sneller en eerder kwijt kunnen. Dat we wel eens een vrouw insturen naar een ziekenhuis... terwijl achteraf zeggen, nou ja, het was misschien niet helemaal nodig geweest. Maar ja, je bouwt wat grotere safety-marges in. Minder thuisbevalling of meer thuisbevallingen? Ja, absoluut minder. Dat is, uh, maar we hebben ook wel eens vrouwen die eigenlijk toch wel podclinisch wilden bevallen, maar niet meer weg kunnen. Noem eens wat, met dit, dit vreselijke weer wat we nu hebben. Hebben we ook wel eens gehad. We zeggen, ja, jongens, ook al gaan we met een ambulance, dit redden we niet. Dus dan ga je toch uh, gokwerk doen, want je, je moet. Je merkt echt onzekerheid bij zwangere vrouwen. Ja, dat absoluut. Ja, ze worden er absoluut onzeker van. Klopt. Hier zit ook Angela. Een zwangere vrouw? Ja, dat is zo. <laughs> Eerlijk te zeggen, ja. Je zit toch te denken van... Oh, als het Delle was, het, hè, of in Delle of was, dan nou, was je dicht bij huis. En dan moet je toch een stap verder. En ja, je moet nu keuze maken of je Winschoten neemt, Groningen neemt. Ja, het is toch afstand verder. Stel maar voor, op een gegeven moment als het zo ver is... Uh, het kan niet altijd op de uitgerekende datum komen. Het kan ook twee weken eerder komen, drie weken eerder, noem maar op. Dus zijn allemaal complicaties. En, en, dan. Ja. Maar waar wij ook tegenaan liepen, dat ziekenhuizen heel vaak vol aangaven. Dan wilde je met een cliënt naar het ziekenhuis... en ineens kwam natuurlijk een hele bulk van mensen uit ons gebied kwam naar de ziekenhuizen. En ja. uh, vol. Maar er zijn er geen doden gevallen vanwege het sluiten van dat de... Nee, is ook niet. Nee, Om het zo even concreet ja. te stellen. Er zijn wel al mensen in de ambulance bevallen, dat is wel, ja. ja op richting euh, ziekenhuis. Dat wel. Maar goed, vooruit maar weer. Ja. Dokkum, maakt uw borst maar nat? Uh, inderdaad, het is, uh, dit is echt een ramp. Ja, klopt. Prettige zwangerschap. Nou, dank je. Ja, ja ben benieuwd wat ons nog te wachten staat. Ja, doen het best goed. op dit moment. Precies. Dit komt absoluut goed, meid. Helemaal goed. Ik reken helemaal op Anneke. Ja. En de collega's van Anneke ja, ja, Daar heb ik allemaal vertrouwen in. Dat komt goed. En zo hoort het wel. Zo toch is Angela in goede handen. En verder kwam Anneke Knollema aan het woord. Zij is van de verloskundige praktijk Artemis in Delfzijl. Hier is de eerste hit voor Bruce Springsteen ooit... Hungry Heart. Verscheiden hit in 1980, Hungry Heart en daarna volgde The River, Dancing in the Dark. Fire, om een wat te noemen. Born to Run, natuurlijk. De live versie in 1987. Bruce Pinkstine, hij is niet meer weg te denken. De .fm. Consumenten, u en ik kopen steeds vaker brood en banket bij de supermarkt. Brood- en banketbakkers dreigen hiervan het slachtoffer te worden. Ieder jaar verliezen de broodbakkers 1% van het marktaandeel aan de supermarkt. Dat blijkt uit een rapport van het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. De vooruitzichten zijn somber. Een fragment uit Twee Vandaag, het en het toen nog, in 1995. Helemaal verdwenen is die niet, die bakker, maar hij staat nog altijd onder zware druk. Net als al die andere kleine zelfstandigen, zoals de groenteboer en de slager. Al sinds de jaren 60 worden ze bedreigd door de grote supermarkt. Anno, nu herhaalt die geschiedenis zich en zijn de non-foodwinkels het slachtoffer. Zij zitten in zwaar weer en moeten snel veranderen om het hoofd boven water te houden. Dat schrijft Cor Molenaar. Hij is hoogleraar e-marketing aan de Erasmus Universiteit in zijn boek Red de Winkel. Goedemorgen, meneer Molenaar. Goedemorgen. Red de Winkel, is het 1 voor 12? Als het niet alleen over 12 is, we zien ze met, uh, met bosjes omvallen. Uh, het is een slecht jaar geweest de afgelopen jaar. Het was een slecht laatste kwartaal. We zien internet uh, omzet weer stijgen met 1 miljard in een jaar tijd. Uh, dus de omzet die daalt, de kosten blijven hetzelfde. En ze hebben echt heel zwaar weer. Dus in de jaren 60 was de supermarkt de grootste dreiging. <kijkt> en nu volgt internet. Ja, maar, ja iedereen die ging opeens kopen in de supermarkt. Uh, dat ging ten koste van, van de kleine uh, winkeltjes. Met name de groentenboer, bakker en de slager. Maar niet voor de non-food winkels. Want de supermarkt verkocht geen non-food. En nu zien we dat internet de rol overgenomen heeft van de supermarkt. En dan met name non-food winkeltjes. Hè, dus de kledingzaken, de spiegelzaken. Daar de dupe van worden. En dat is een ontwikkeling die al jaren gaande is. Waarom is de nood dan één keer nu zo hoog? Vanwege de crisis? Nee hoor, dit is gewoon de groei. Kijk, Als je natuurlijk met 10% groeit vanuit een niveau van 1 miljard, is de andere met 10% groei vanuit een niveau van 10 miljard. Uh, dus we zien dat het aandeel internet steeds groter wordt. Het zit nu ongeveer op een, uh, nou pak een beetje 10, 12 procent uh, van de hele non-food in goederen. Het zit ongeveer op een, uh, op een 7 miljard artikelen worden gekocht. En alle voorspellingen gaan ervan uit dat dit ongeveer verdrievoudigd zal zijn. Dus men koopt steeds meer op internet en dan uh, mis je de economische basis in de winkels. Even terug naar vandaag de dag. Wordt er door die crisis ook meer gewinkeld op het web vanwege de koopjes die er ja. mogelijk aan te treffen nou, zijn? Nou, het is winkelen en het is oriënteren. Men gaat zich eerst uh, oriënteren op internet. We gaan gewoon kijken wat is te koop, welke informatie heb ik, wat wil ik hebben. Dan zie je dat heel veel mensen toch naar de winkel gaan, maar ze weten precies wat de prijzen zijn. En dat betekent dus dat de winkel vaak met een prijs omlaag moet en korting moet geven. Of het onderhandelt over de prijs. Dus een marge die ze altijd zo mooi hadden, die, die erodeert, zal we zeggen. Er wordt steeds minder. En dan beslissen ze in de winkel of ze kopen in de winkel. Maar ik zie steeds vaker dat men dan ter plekke toch besluit om op internet te kopen. Ze pakken de smartphone en kopen dan op internet. En dat is toch een hele grote ontwikkeling voor de winkelier. Begin deze week meldt het moederbedrijf van onder meer eh, Dolci's, Quantum, Manfields, Capino... dat 80 winkels in Nederland worden gesloten. En een andere keten, de Schoenenreus, die heeft uitstel van betaling aangevraagd. Eh, ze kunnen namelijk niet meer opboksen tegen al die aankopen op internet, wordt er in beide gevallen gezegd. Wie gaat er nog meer volgen? Nou, ik denk dat een heleboel zaken uh, zullen gaan volgen. Uh, je kunt ergens een rijtje maken. Ik denk dat de speelgoedzaak het heel moeilijk heeft gekregen. Want men koopt veel eerder speelgoed op, op internet omdat het goedkoper is en wordt thuisbezorgd. Uh, kinderkleding. Wat met, met je kleine kindjes naar de winkel gaan op zaterdag in de sneeuw is geen pretje. Uh, Damesmode die gaan die dezelfde kant heen. Maar nu zie je het steeds meer bewoningenrichting en bewoningtextiel. Dan ben ik steeds meer op internet gekopen. Uh, schoenen is op het ook toch behoorlijk de schoenenreuzen omgevallen. Maar ook de zelfstandige schoenenwinkelier. Die krijgt het steeds moeilijker. Want mensen kopen op internet gewoon twee of drie paar schoenen. Ze passen thuis, ze houden een paar en twee paar sturen, sturen terug. Wat we noemen het Salando-effect. Ja, dus je, kan, je kan makkelijk al die spullen weer terugsturen, natuurlijk. Hè? Ja. Dat gebeurt natuurlijk in grote getalen naar de kerst en uh, naar Sinterklaas, voornamelijk. Precies, en als je ja. niet terugstuurt, zeker de Marktplaats. En, en je krijgt toch weer geld weer terug. Dus dat is makkelijk. Kan het tij nog gekeerd worden voor de bestaande winkels? Uh, ja. Maar toch anders. Uh, ik voorspel in mijn boek dat we nu bezig zijn met de herstructurering van de retail. Dat is dus wezenlijk anders gaat. Ik denk dat de winkelier, zowel internet als technologie moeten omarmen. En de winkel moeten gezetten. Ik pleit ervoor dat er terminals in de winkel komen. Of internettafels. Zodat de klanten samen met de verkoper uh, naar het hele assortiment kunnen kijken. Die op internet wordt aangeboden. Nou, wacht en even. Dat... Je gaat naar een winkel om naar internet te kijken. Dat doe je ja. toch niet? Nou, je hebt een verschil. Als je thuis bent, doe ben je het doen zelf. Dat moet je zelf maar uitzoeken en dan moet je die kennis zelf eigen, eigen maken... en dan krijg je toch een stukje onzekerheid... of het lukt je toch niet om het te doorgronden. Een winkel dat het goed is, heb je een vak, een vakmensen zitten... die jou advies kunnen geven. Dus eigenlijk als in die winkel internet staat... en met een groot assortiment die de winkel zou kunnen leveren... en je kunt kijken samen met een vakman die je advies kan geven... En dat je het in de winkel bestelt... en dat je bijvoorbeeld binnen een uur tijd bezorgd kan krijgen... dan zullen een hoop mensen toch een winkel een goed alternatief zijn. U zegt twee dingen. Uh, allereerst die vakman... Ja, ik ben meer vakman dan veel winkeliers die mij iets dachten aan te smeren. Want die weten er veel minder van dan ik, want ik heb me georiënteerd op internet. Ja, dan zie je dat het een van de eerste problemen is. Uh, winkels hebben eigenlijk te veel bezuinigd op personeel. Uh, waardoor het niveau van het winkelpersoneel flink omlaag gegaan is. Ze weten niet meer wat gasvrijheid is. En ze weten ook niet meer wat die producten precies inhouden. Die vakkennis gaan ze missen. Nou, Dan jaag je de mensen gewoon op internet. Als een winkel wel vakkennis heeft, ze hebben wel gasvrijheid en ze zijn in staat mijn zintuigen te activeren... Met Geluid en met muziek en met video's en met geur, dan ga je de winkel een voorkeur geven. Maar het is wel heel belangrijk dat je meerwaarde kunt bieden ten opzichte van internet. En u zegt: Ik heb de spullen binnen een uur thuis. Dat lijkt me moeilijk. Dus het is niet in de winkel, maar nee. wel binnen een uur thuis. Ja, ik pleit voor, voor een nieuw beleid in distributie: dat de winkels kleiner gaan worden, dat het ook leuker gaan worden. Dat je artikelen in de winkel een hogere omzetsnelheid hebben. De hardloper zeggen, zeggen ze in de winkels. Dus de, de veelverkochte artikelen die ja. staan? Er. Ja, en de rest die je gewoon in het magazijn of een gezamenlijk magazijn vlakbij winkellocaties. En op het moment dat je het in de winkel bestelt... kan het echt binnen een half uur of een uur of in de winkel zijn of bij je thuis zijn. Dus ik pleit er ook voor dat de winkels in winkelcentra... en de gemeentes gaan samenwerken... waardoor ze dit soort distributieoplossingen uh, gaan aanbieden... dat heel snel geleverd zou kunnen gaan worden. En, uh, ja, en dan is het voordeel van internet toch een stuk minder aan het worden. En, dus ik denk dat een winkel opnieuw moet kijken van... hoe kan ik nu onderscheidend zijn tot van internet? Niet op basis van prijs... Maar basis zijn al die andere elementen, waardoor je klanten motiveert om weer bij je in de winkel te komen. Maar u zei net, dan moet je onderscheiden, ook niet alleen door die vakkennis dus door uh, videoschermen, ja, door audio, door geur. Ja. De zintuigen activeren. Ja. Dus je komt ergens binnen en dan kom je in een paleisje. Nou ja, een paleisje. Ik, ja, ik kan me voorstellen dat, dat zie hier verlichtingen, spotjes die anders uitgericht zijn, audiospotjes per afdeling die verschillend zijn. Uh, je ziet videoschermen. En dat is exact de weg die op Tommy bijvoorbeeld een Victoria's Secret heen gaat, of een uh, Macy's in Amerika, of nu uh, Burberry. Net een nieuwe winkel heeft geopend op Regent Street in, in Londen. Wat gebeurt daar? Wat kan ik daar zien? Nou, je er binnenkomt, de, ja, dan hoor je muziek en, de, en dan zie je video's van mijn ik shows ook muziek bij de V&D, hoor. Ja, één soort muziek. Maar als je, als je bij Burberry staat, bij, bij, bij de regenjassie... krijg je heel andere muziek te horen dan als je bijvoorbeeld staat bij de jurken. Of bij de kostuums. Of bij de overhemden. Dus je krijgt regensongs te horen op het moment dat je bij de regenjassie staat. Bijvoorbeeld. Gaat. En daar zit ook een andere belichting bij... dan je bijvoorbeeld ziet bij, bij andere afdelingen. Dan zie je niet meer wat je past. Een andere je belichting je... dat er wel licht is. Kijk, en Abercrombie die kiezen voor, ja, ook in Amsterdam... om juist heel donker te zijn alleen maar iets uit te lichten. Nou, dat is een variant erop. Maar uh, de, elk uur wordt daar gespoten met een bepaalde geur. En elke afdeling heeft een andere geur op zo'n moment. Dus die zintuigen... Op internet hebben twee zintuigen die je activeert. Hè? Ogen en soms oren. En dan houdt het op. Dus je winkel moet zeggen... welke andere zintuigen kan ik activeren... om mensen koop aan te zetten. We weten allemaal bij de bakker op zaterdag... dat je in de rij staan alleen dan vanwege de geur van vers brood. En je koopt altijd te veel. Nou, dat gevoel moet niet iedereen even weer terugkomen. Nou, je mag niet te veel kopen meer tegenwoordig. Maar goed, de damesmode, dat, dat, daar gaat het slecht mee, heeft hij voorspeld. Ja. Ja. Hoe kan de damesmodezaak er bovenop komen? Ik ga naar, uh, ik dan niet, maar uh, mijn vrouw, die gaat naar een, een damesmodezaak. Je ziet daar een jurkje hangen, maar denkt: nou, die kleur, die, uh, die stap niet aan. Nee. Nou, uh, één probleem van de damesmodezaak is natuurlijk dat ze heel veel artikelen in vooruit. Ze hebben heel veel verschillende maten en dat er eigenlijk relatief weinig beleving is. Uh, wat we nu zien gebeuren, noemen ze augmented reality spiegels. Dan ga je voorstaan. En die spiegel maakt dan een, eigenlijk een foto van jou. En dan yeah. zie je jezelf dus zelf in de spiegel staan. En dan kun je de hele collectie doorheen doorheen ja, swipen dan Elke keer lijkt het precies alsof je iets een ander jurkje aan hebt. Nou, dat doe je dus voor die spiegel. Hoef je niet aan te passen. Totdat je gevonden hebt wat je wilt hebben. Nou, dan zeg je misschien, ja, maar ik moet even kunnen voelen. Nou, dan heb je één jurk in de winkel hangen. Die hetzelfde is. Dat je even kunt voelen. Dezelfde stof althans. Ja, Niet dezelfde, niet dezelfde kleur. Nee, niet zelf een stof, maar je hebt in die spiegel gekeken waar de kleuren zijn. Ja. Je hebt gezien een je staat. En dan is het inderdaad bestellen. Dat is dan de internetintegratie die je krijgt. En dan kan het binnen een uur in de winkel zijn. Of bij je thuis zijn, exact de jurk die jij wilde hebben. En dat betekent dus dat die winkel veel minder vierkante meters nodig heeft. Veel minder risico over het assortiment lopen. Dat ze leuker geworden zijn. En door die integratie met internet heb je dus geen beperking qua assortiment. Je kunt alles verkopen op dat moment. Dus heb je een veel betere economische basis om te overleven. Maar de, de, de, dat assortiment assortimentmodel is vandaan komen. Dus dan wordt het risico gelegd bij de fabrikant. Juist. Je krijgt een andere, een andere risicodeling. Die komt niet meer bij de winkelier te liggen. Te liggen. Die komt bij de fabrikant voor die voor voorraden. En de winkelier moet gaan verkopen. Dus een stukje van zijn marge geeft hij aan die fabrikant weg... Maar daar heeft hij geen risico meer, geen investeringen meer. En ik kan zich helemaal richten op de klant. En hij hoeft hoeft niet meer extra zijn voorraad te verkopen. Dat betekent dus ook dat we veel meer collecties krijgen. En dat ze die veel sneller opvolgen. Wat je nu bij Sarah ziet en ook bij H&M ziet. Wat gebeurt er nou als er niks verandert? als die winkels niet hun best gaan doen op de manier zoals jullie schetsen? Nou, Ik heb uh, twee jaar geleden voorspeld... één of drie winkels die gaan dicht. En winkels die niet veranderen, die gaan echt allemaal dicht. Want uh, klanten die willen daar gewoon niet meer kopen. En als de klant niet meer koopt, heb je geen e omzet. En dan is het einde oefening. En dan krijgen we leuke centra. Uh, we krijgen kleinere centra. Want die gaan inkrimpen met 1 derde. Uh, in mijn voorspelling krijgen we ook centra die niet meer vergelijkbaar zijn. Meer met kleinere winkeltjes. Maar meer met winkels die inspelen op de lokale uh, behoeftes. En die integratie van internet. Maar een echt stadcentrum hebben we dan niet meer? Wel rondom uh, leuke kernen. Um, wat ik, eh, ik probeer te adviseren is dat je rondom een centrum een soort virtuele stadsmuur krijgt. waar je overheen komt en dan opeens zie je de verlichting. En dan heb je wifi en heb je muziek en heb je video's rondom historische kernen. Dat kan een kerkje zijn, dat kan een haven'tje zijn. Dus die stadscentra worden alleen maar veel leuker om er toe te gaan. En dan krijg je een vorm van recreatief winkelen. Je vindt het gewoon leuk zelf om er toe te gaan. Je gaat er eten, je gaat naar de bioscoop toe. Je krijgt de beleving van die verlichting en van die muziek. En oh ja, je gaat ook nog winkelen. En het voordeel is, als je een klacht hebt, kan je natuurlijk makkelijker naar de winkelier doen dan vaak uh, reagerend op, uh, via mail op een internetbestelling. Wij willen graag die zekerheid hebben naar de winkel aan die goed is, teruggeven en de anders vragen. En dat is toch sterk. In de meest optimistische voorspellingen voor internet zeggen ze 30% van de, uh, de non-food gaat via internet. kun je ook zeggen 70% blijft gewoon bij de winkel. Alleen die winkels zullen anders zijn dan nu. Coor Molenaar, hoogleraar e-marketing aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Over zijn boek Red de Winkel, dat morgen verschijnt. Heeft het imago van vicepremier Lodewijk Asscher een knauw gehad? En was iedereen binnen het kabinet positief gestemd... over de functie die minister Dijsselbloem kreeg aangeboden? Daarover zo meteen ons politiek forum Midweek Den Haag. Na het nieuws met Dorald Megens. Radio 1 Het NOS-journaal. De Britse premier Cameron wil dat de Britse bevolking zich in een referendum uitspreekt over een eventuele uittreding uit de Europese Unie. Hij benadrukt in zijn lang verwachte Europa-speech dat hij zelf vindt dat Groot-Brittannië een toegewijd lid moet blijven en niet de brug moet ophalen om zich terug te trekken. Volgens Cameron is er wel een betere deal met de Europese Unie nodig. Daarbij wil hij dat lidstaten meer bevoegdheden terugkrijgen van Brussel.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 En het interview van Oprah Winfrey met Lance Armstrong heeft wereldwijd zo'n 28 miljoen kijkers getrokken. Ruim 12 miljoen Amerikanen en 15 miljoen mensen in het buitenland keken naar de twee uitzendingen waarin Armstrong dopinggebruik toegaf. In 180 landen werd het interview rechtstreeks uitgezonden. Ondanks alle publiciteit vooraf trok het gesprek minder kijkers dan waarop de zender van Oprah Winfrey had gehoopt. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. A ah, en w verkeersinformatie. Er staat veel op de A50 van Arnhem naar Os... tussen knooppunt Bankhoef en Ravenstein, twee kilometer. Er is een spoedreparatie gaande en daarom is de rechte rijstrook dicht. Dit is de FM Met Felix Burders. Tot 12 uur nog de poging van de toenmalige DDR... om die vermalendijde westerse popmuziek uit te bannen. Een voorbeeld daarvan is de Steve Miller Band met de Debra. Hey, hey, hey. size just with In januari 1967 hadden we een paar bescheiden hitjes. Kwamen natuurlijk met de Joker, met Fly Like an Eagle. En dit nummer Abracadabra uit uh, 1982. De Vrijdag ontstond ophef over een interview... dat minister Asscher van Sociale Zaken gaf aan het Financieel Dagblad. Daarover moest hij zich gisteren in de Tweede Kamer verantwoorden. En een club... Jonge GroenLinksers wil van een zieltogende partij een broedplaats maken voor Groen en Progressief Nederland. Hun manifest is vandaag gepubliceerd. En over deze en mogelijk andere politieke actualiteiten praat ik met Peter Kee, Hij is politiek redacteur nog van Pauw Witteman. En Francisco van Jolen, eindredacteur van de Opinie in debatsite Joop.nl. Heer, goedemorgen. Goedemorgen. Minister Asje, we hebben hem eerder besproken in dit onderdeel van de Gids.fm, dat is het wonderkind van de PvdA, althans zo werd hij genoemd, is dat beeld een beetje gekanteld. Ik vind het wel. Ja, het is uh, hij blijft goed, maar hij maakt foutjes. En dat uh, is niet zo vreemd. Ik bedoel, het is toch anders als je wethouder bent in Amsterdam. Hij was, had natuurlijk wel politieke ervaring. Maar op lokaal niveau, als je een uh, flinke uitspraak doet in het parool, dan belt AT5 voor uitleg. En ja, nu werkt het tot anders. Want als je iets uh, stoers zegt in het financieel dagblad dan uh, heb je opeens de hele pers op je, op je, achter je aan. En ook de polder die boos is... Ik bedoel, hij had het over loonstijging volgens het Financieel Dagblad. Dat ontkende hij. Hij ging meteen in de ontkennende uh, het, situatie zitten. Ja, loodmatiging ja. zou niet altijd goed zijn voor deze uh, economische ja. crisis. Ja. En uh, um, ja, direct waren de mensen uit de, de, de werkgeversvoorzitter... die zeiden van nou, als hij dat zegt, dan is het een, dat ze moet het een beginnersfout zijn. Terwijl de voorzitter van de FNV, Tom Heerts, die zei van... hé, hey, mooi, we kunnen praten over de salarissen. Goed, goed plan van hem. Maar er werd en... onmiddellijk gespind he, door zijn voorlichters. En, uh, eerst dat de citaten niet goed waren. Toen waren de citaten wel goed, maar het zou verkeerd zijn geïnterpreteerd. En noem maar op. Ja, onverstandig. Ik bedoel, je moet gewoon zoiets... Uh, hij had zoiets gezegd. Het kwam er heel dichtbij. Hij had het moeten erkennen. En daarna misschien moeten zeggen van... oké, okay, ik, ik heb het iets anders geformuleerd, maar... Uh, nou, ja, zo klopt het niet. Francisco van Jolen. Ja, dit is het klassieke, klassieke scenario. Eerst, we hebben het er vaak in deze uitzending over gehad. Eerst wordt hij er helemaal in geprezen, de ingeprezen, die nieuwe verlosser. Dit is de briljantste politicus die we ooit in Nederland gehad hebben. Die wordt dan naar gebracht. Ja, en dat is natuurlijk niet zo. Het is een hele goede wethouder geweest in Amsterdam en het is een hele slimme vent. Maar ja, iedereen maakt wel eens een uitgeleid. Nou, daar gaat dan iedereen op zitten wachten. En uh, dan kunnen ze hem uh, uh, tegen, het, uh, tegen de muur spijken. Dat gebeurt nu een beetje. Volgens ja, mij was dat niet, niet de eerste keer, Francisco. Nee, het was ook niet de eerste keer. Maar er was volgens mij ook de reden waarom dat hij niet van Amsterdam naar Den Haag wilde. Omdat hij hier eigenlijk geen zin in had. Uh, als je, gaat, uh, dus je, je, je krijgt er ook politici door die op een gegeven moment helemaal niks meer durven zeggen. Want alles wat ze zeggen, dat is meteen een rel. Dus ik denk dat dat. Uh, Nee, maar goed, het zijn wel beginnersfoutjes. Hij heeft gezegd, we moeten heel strikt aan die 3%-norm van Europa vasthouden. Ja. <coughs> Dijsselbloem zegt daarover, we gaan niet, dat gaan we niet meer doen. Er dus is, is een verschil van mening tussen de minister van Sociale Zaken en de minister van Financiën. Um, hij heeft iets gezegd over de champignons? Uh, ja, ja, ging heel hard uh, over te keren. Hij was ja, vandaag op bezoek bij Albert Heijn. Dat, dat zal hij ook een beetje moeten, moeten nuanceren waarschijnlijk. Um, de de WW-verlenging, ja. wat ik stelde voor was ook niet... Uh, ja. Ja, en dit is dan de derde, waarbij waar, ja, er, er wordt gewoon flink opgesprongen. En dat had gisteren in de Tweede Kamer tijdens het vragenhuurtje best lastig om dat goed uit te leggen. Ja, ja, uh, want hoe, hoe leg je iets uit wat je gezegd hebt en wat je eigenlijk niet wilde dat het geïnterpreteerd wordt zoals je het bedoeld hebt? En nou, dan krijg je verhalen ja. van dat je het wel zo gezegd hebt, maar dat je het niet zo bedoeld Weet hebt. Je, ja. Voor nou, ja. bepaalde sectoren bedoeld en zo, ja, dan kun je het beter niet zeggen. Dus, was er, kortom, er een welbewust signaal, denk jij? Volgens zijn medewerkers is het in ieder geval wel een bewust signaal... dat hij zeker die kant op denkt en hoopt dat, er, dat die loonmatiging niet het enige middel zal zijn. Dat er ook in sectoren waar het goed gaat, dat er meer betaald gaat worden. Precies. Nou, ik denk dat het toch wat anders is. Kijk, we zien nu twee... Wat ik wel interessant vind, wat er gebeurd is. Uh, eerst, uh, hij probeert een beetje de vakbond te paaien natuurlijk. Dat is ook de taak van de PvdA, van, daar zitten een verdeeld van zijn kiezers. Um, nou, het is ook een, een boos op die ze menen. Ik bedoel, ja, ja, en ze menen dat, maar wat valt nou op? <tus> Uh, wat zien we gebeuren? Uh, Spekman deed eerder dit soort uitspraken... met nivelleren feesten, feest een beetje, de, de linkse dingen. Nu uh, uh, komt Asje met dit soort uitspraken. Wie horen we eigenlijk niet? Wie is er heel stil? Wie maakt geen fouten? Dat is Diederik Samson. Dat vind ik wel een interessant fenomeen. De man die eigenlijk uh, een boel voor het zeggen heeft. En die de vrijheid heeft om alles te roepen wat hij wil. In en die, principe. die zegt niets. En die, ja, het lijkt erop alsof hij zegt: van nou, oké, okay, als jullie dat nou zeggen, dan kijken we hoe dat uh, valt, enzovoort, enzovoort. En hij kijkt van de afstand toe en kijkt dan of hij later moet ingrijpen. En dat is wel een interessante En Loopt hij nog wel rond Haag, Diederik Samson? Ik zie hem wel eens rondlopen. Ja. Ja. Ik, zag eens ik hoor hem inderdaad wel. heel weinig. Zegt hij nog wel eens Ja, ook. maar de, kijk, alle politiek was een beetje rustig op het, uh, tot nu toe. Er komt binnenkort weer Daar, het daar de, zal het aan liggen, ja. Van de pvv minister die een beetje van het voetstuk valt naar de van de PvdA-minister die op het voetstuk terecht is gekomen... Jeroen Dijsselbloem, de nieuwe voorzitter van de Eurogroep... van ministers van Financiën. Dat zat er al weken aan te komen, maar het is hem toch gelukt. Het is een mooie prestatie, of niet? Ja, het is zeker een knappe prestatie. Um, maar er is een heel mooie reconstructie verschenen gisteren... in de voorstrand, ja. waarbij wordt uitgelegd... dat er eigenlijk, eigenlijk, als je goed optelde... dat er maar vier kandidaten waren die ervoor in aanmerking kwamen. En dat lijstje werd ook weer heel makkelijk weggestreept... want België had bijvoorbeeld al te veel internationale functies... En de kandidaat van Oostenrijk was iets te uitgesproken. En, nou, ze kwamen en Luxemburg al En Luxemburg had al steeds iemand ja. gehad. Dus ze kwamen vanzelfsprekend bijna op <laughs> dat terecht. Maar daarna is het spel heel goed gespeeld. Dit is wel en, over het Nederlands trouwens. Hè? Dus we en, hebben een kandidaat. En ja, de analyse is dan, dat is die eigenlijk alleen maar omdat er niemand anders was. <laughs> Ik haal het uit de stukjes. Ja, alleen ja, ja. maar goed. Dat is typisch Nederland. Andere landen zouden zeggen, hey, top, we hebben een kandidaat. Kijk eens hoe goed we zijn. En wij komen dan met, nou van, ja, er ja, was niemand anders. Het opmerkelijk is dat wij dat vroeger ook zouden zeggen. Maar sinds wij de PVV in onze parlementen bezitten... die dan zegt, van, wat moeten we ermee, weg met die eurofiel... Is, de, is men daar veel voorzichtiger in geworden. Want uh, bijvoorbeeld Rutte kwam in die reconstructie naar voren... dat hij ook enthousiast had gereageerd en meteen zijn best had gedaan. Nou, uh, als ik even rondbel, dan blijkt dat toch wat mee te vallen. Er is wel een paar keer gesproken met Rutte. En Rutte moest wel even zijn zegen hier geven om, dat, uh, om dit te gaan doen. En binnen het kabinet werd ook gezegd, hallo, we gaan dit doen. Als we dit gaan doen, dan, dan komen we niet meer in aanmerking voor een zware portefeuille in de commissie binnenkort. Dus ja. ja, daar was ook zorg, weet je wel. Moeten we het eigenlijk wel doen? Terwijl vroeger zou je gezegd hebben als Nederland. wat zo'n belangrijke post meteen aanpakken. Gisteren was er een debat met Dijsselbloem in de Kamer. maar dat liep uit op één grote felicitatiepartij, geloof ik. Hè? Uh, nee, want uh, er was maar, nog steeds de PVV. die ja, zei het even weg met die man. Ja, ja, dat is misschien wel tekend ook dat hij. dat was ook wat wilde twitterde toen het voorzitterschap bekend werd. Dat. Uh, gefeliciteerd, Dijsselbloem, hè, met je mooie eurofiele Brusselse baantje... en nu snel opkrassen en het hele kabinet maar mee. En dat is toch wel tekenend eigenlijk, want dat is een hele onsportieve opmerking. Het is toch wel gewoonte in Nederland en in, in de politiek... dat als je iemand iets krijgt, dat je hem feliciteert... dat je dat ook normaal doet en oprecht, enzovoort, enzovoort... En uh, iedere keer valt op dat bij de PVV willen ze dat niet. Uh, ik mag geen herinnering brengen, we hadden uh, die meneer uh, uit Rotterdam, Ronald Seurissen, die nu in de Eerste Kamer zit voor de PVV, die destijds weigerde Abu Talib bij Nova te feliciteren met zijn benoeming tot burgemeester. Dat is eigenlijk, eigenlijk schofferend, het is onbeschoft, horkerig optreden. En uh, dat hoort toch al een beetje bij die partij. Maar ze staan op het standpunt natuurlijk dat ja. ze Dijsselbloem ze niet graag Ja, ze, maar je, op een gegeven moment, als je alleen maar jouw eigen standpunt laat gelden, dan kom je niet zoveel verder. Nee, het zijn van die van wantrouwen die nergens op slaan. En dat, ja, bedoel, je bereikt er niks mee verder. Maar voor die partij is het gewoon heel duidelijk hun standpunt. We hebben niks te zoeken in Europa, wegwezen het daar. Het is alleen maar geïnteresseerd zijn niet eigenlijk. gelijk. Ja, dat is waar. Maar ja, dat, dat je dat in de Tweede Kamer wil duidelijk maken... dat is dan weer te begrijpen. En het, overigens is het wel opmerkelijk, vind ik... dat Dijsselbloem nu op deze positie zit... Terwijl die nog minder dan een jaar geleden verving die Cohen ad interim... als uh, fractievoorzitter van een zieltogende partij op dat moment. En kijk eens waar hij nu staat. Wat een verschil is dat, zeg. En zijn voorganger, die was uh, te pas en te onpas te zien bij Paul Witteman. Of nee, dat was, dat was ook wel grappig, want toen hij... Uh, dat vind ik ook veel zeggen over de man Dijsselbloem... toen hij uh, Cohen verving, toen vroeg ik natuurlijk van... kom alsjeblieft bij ons in de uitzending. Hij was een maand lang was hij de partijleider, zeg maar... Uh, maar hij hield die boot gewoon af. Ik zit hier maar tussentijds, weet je wel. Er zat een bescheidenheid in die ik zelden tegenkom bij politici. Dus dat vind ik wel voor de man. Maar is het de... ook niet logisch dat hij minder bij Paul Wittenman gaat zitten als je zo'n rol wil spelen? <kuggen> Lijkt het me niet handig als je dat elke avond bij Paul Wittenman. Nee, gaat even. ik heb het nu nog over dat ja, nee, tussentijds de rol die hij nu heeft. Was. Denk ik dat het wat lastig wordt. Nee, nu moet hij natuurlijk gaat. heel vaak bij Paul Wittenman zitten om uit te leggen hoe dat. Uh... Stop, hier groenlinks. Ja, Jong groenlinks, is, is, die zichzelf de club Kobalt noemen, die schreef vandaag een manifest in uh, NRC Next. Het is aan groenlinks om de eerste partij van Nederland te zijn die weer aansluiting vindt bij de samenleving. De eerste partij die een open netwerkbeweging durft te zijn. En meer van zulke woorden. Hebben jullie het manifest gelezen? Jazeker, ja, zeker. Wat vinden jullie ervan? Nou, ik, ik club kobalt. Ik dacht: kobalt, dat is blauw en uh, radioactief een beetje. Dus dat is wat anders dan GroenLinks, zou je kunnen zeggen. Maar dat lijkt helemaal niet zo te zijn, want het was omdat het in het café waar het uh, geboren is, is dat zo genoemd. Dus, en dat is een beetje misschien wel met het manifest. Het is een uh, uh, zij hebben dit gelanceerd omdat ze. Ja, er toch wat vrees is. Er komt straks een evaluatiecommissie. Die komt vrijdag met een rapport over de verkiezingsnederlaag. Dan komt er een uh, congres. En ja, er zijn toch, het is een beetje machtsstrijd. Je hebt de mensen van de oude, uh, strakke partijlijn. En je hebt daar tegenover de lui die wat uh, losser willen. Dat zijn deze mensen. En die zijn bang dat ja, de oude garde de, de macht grijpt. Wie zijn ze eigenlijk? Ja, het is een club van, zeg maar, ik noem het maar jonge veteranen. Het zijn allemaal mensen die al heel lang bij GroenLinks zitten, maar ergens in de dertig zijn. En ja, zij uh, zijn een wat anarchistischer, wat liberalere uh, uh, uh, koers, staan ze voor. En ze willen, dat ze horen ook een beetje bij BKB. Ze willen ook, zeg maar, politiek. BKB, zonder, dat is, een... is zo'n campagnebureau. Okay. wat bekend staat om zijn politiek zonder politiek. En dat is hier eigenlijk ook. Hè? Dus ze willen wel politiek, maar ze, het is kenmerk dat ze zich ook richten tot de apolitieke idealisten. Uh, die willen ze dan binden. Ze noemen, er zitten wel een paar opmerkelijke dingen in. Ze noemen, ze zeggen, ze verklaren hun liefde aan de pioniers. En dan noemen ze wat pioniers aan het begin. Er staat er maar één bij, Aletta Jacobs, de Nederlandse. Dan Marie Curie. Uh, maar ook uh, Di Rupo, de Belgische premier, hè? zoon van migranten. Terwijl ik denk, nou, als dat nou een pionier is... dat is iemand van de Franstalige uh, de socialisten okay, in België. Oké, maar het idee is leuk? Erger kan niet dan zo dat zo'n beetje. Maar goed... Um, het idee, uh, nou, dat is, ik vind het te vroeg om daar wat over te zeggen. Peter K. Um, ja, nou goed, ik zie, ja, weet je, ik, ik verheug me vooral op uh, aanstaande vrijdag... als dat evaluatierapport van GroenLinks eraan komt. Want het is weer zo'n momentje. Ik bedoel, die politieke partijen zijn er al zo goed in... om slechte momenten zo lang mogelijk uit te smeren, weet je wel. We waren het bijna vergeten dat GroenLinks... Uh, dat fiasco had, uh, had meegemaakt. En wat gaat er gebeuren na vrijdag dan? O op het moment dat het rapport bekend is. Nou, ik denk dat als, als we dat gaan bespreken... vrijdag met uh, Brand van Ooyk... Dat, uh, dat ze in de peilingen zakken naar... Uh, zo tegen de nul zetels halen, denk jij? Er is wel weer onrust in de nou, partij. Daar zijn er nog twee over. Hey, het is een paar weken rustig geweest... Dat nu zoveel onrust. Ja, dan, uh, logisch. Ja, met, met, ja, met zo'n de... manifest is er weer onrust in de partij. Klaar. Peter K., politiek redacteur van Paul Witteman... en Francisco van Jolen, eindredacteur... van de opinie- en debatsite joop.nl... Here is Dazzled Kit. stond er een groep voice, die is officieel nog steeds niet opgeheven. En die hadden een bescheiden hitje met Dazzled Kids. En toen kwam Dazzled Kid, cheered bom op, want die zat achter beide initiatieven. Hij zit achter veel meer trouwens. Met dit nummer embraced. Begin jaren 60 kwam de beatmuziek op met bands als The Rolling Stones, The Animals, The Who en natuurlijk The Beatles. De Britse groepen kregen overal in de wereld navolging, zelfs in de DDR, het communistische Oost-Duitsland. Al probeerde het regime om de DDR-jeugd van die beatmuziek af te houden. Marlene Schreinders schreef er haar masterscriptie over. En daarmee won ze de scriptieprijs van de Volkskrant en het Duitsland-Instituut Amsterdam. Botti Jellema, je hebt dat gelezen. Ja. Uh, dat, uh, we kunnen eerst in ieder geval eventjes luisteren naar de Oost-Duitse Beatles, die Sputniks. Ja, die niks. Met het thema dat ze voor het eerst opname in 1965. De speelde een hele belangrijke rol in het onderzoek van Marlene. Haar scriptie heet Hijse muziek in Kalten Krieg. En in de Duitse archieven ontdekten ze dat er in 1965 een serieuze poging is gedaan om die beatmuziek eronder te krijgen. Uh, Even naar hoe dat toen de tijd is gegaan. Marlene is die hete muziek gaan uh, opzoeken in de DDR-archieven in Berlijn. 1961 werd de muur gebouwd, maar toen begon de beatperiode. En de beat sloeg in als een bom en was ontzettend populair in de DDR. En er werden massaal beatbandjes opgericht... Zoals in heel Europa. Die rock'n'roll die in de jaren 50 al met de radiogolven was overgewaaid naar het oosten. Maar eh, toen de muur er eenmaal stond, gingen de Oost-Duitsers eh, zelf bandjes oprichten. En in het anticapitalistische Oost-Duitsland werd deze westerse muziek in eerste instantie niet eens verboden. Er was een ontzettend rijke muziekeducatie. Muziek was ontzettend belangrijk op school. En muzikaal talent werd echt gestimuleerd. Dus toen de beat populair werd, toen werden de jongeren gestimuleerd om hun instrumenten op te pakken en die muziek te gaan maken. En toen dacht de regering, nou, een socialistische beatmuziek... dat kan best wel eens goed zijn ja, voor precies. ons land. Ja, want dan kan, konden de jongeren zien dat de DDR een moderne staat was. Dus ja. er werden dansavonden en bandcompetities georganiseerd. Dan had je bijvoorbeeld een uh, dansavond uh, met... de. Uh, Beroemde Oost-Berlijnse band, de Sputniks, die uh, optraden en die uh, in de pers omhoog geschreven werden vanwege hun moderne gitaarsound en uh, hun uh, fantastische podiumperformance. Dat zijn die spookmuziek, die klinken ja, inderdaad heel westerse... Toen ja. een beetje aan de shadows denken bijvoorbeeld. Het is, het is bijna niet te geloven dat het begin jaren 60 in de DDR is gemaakt. Heeft. Ja, al is dit wel allemaal instrumentale muziek. Want teksten die werden dan te eng gevonden. En met de opkomst van de rock roll was er wel een kloof ontstaan in de jaren 50... tussen het regime in de DDR en de jeugd. En de autoriteiten die wilden die kloof een beetje dichten... door die beatmuziek wel toe te staan en te stimuleren. Ook al waren ze het er binnen de partij niet helemaal over eens. Dus dat ging ook niet heel erg lang goed. Toen werd er in 1965 besloten om het toch maar helemaal de kop in te drukken. En dat, dat kwam als bij donderslag, dat had niemand zien aankomen. Wat betekende dat voor een beetje als die spoed niks? Dat betekende dat zij een speelverbod kregen. Dat uh, ja, hun optredens gesaboteerd worden. Ze zouden bijvoorbeeld gaan optreden. In 1965 was dat ergens. En uh, dan stonden de fans stonden al in de rij te wachten bij de, bij de fabriek. Ze zouden in de kantine van de fabriek uh, optreden. En dan werd er gezegd door de volkspolitie... nee hoor, ze komen niet. Uh, ze hebben afgezegd, werd er dan gezegd. En dat geloofden de jongeren natuurlijk niet. En die dachten al van nou, uh, volgens mij zit de regering daar weer achter. En ja, die, die jongeren werden dan ook door de volkspolitie... werden ze ja, ondervraagd en uh, foto's van ze gemaakt. En werd er gezegd, ja, dat zijn een stelletje ruilschoppers een langharig tuig... In Oost-Berlijn, als er dan ergens opgetreden werd door een beatband en er werden na de hand met stoelen gegooid en dingen vernield, Dan werd meteen gezegd, ja, dat komt omdat het kapitalistische muziek is. Dat komt ah, omdat juist. het die slechte westerse invloed is op onze jeugd. Ja. Eigenlijk zeiden ze dat hier in Nederland natuurlijk ook. Alleen zetten ze daar meteen het hele apparaat in werking om die ja. beatmuziek eruit te trappen. Daar werd dan meteen de, de ideologie erbij gehaald. En gezegd, uh, die ideologie is bedoeld om onze staat te ondermijnen. En dat was dus het einde van die Beatles 6 Ostens, Botten? Bijna. Want uh, voor de beatliefhebber brak er wel een nare tijd aan. Als de jongeren de muziek leuk vonden... of als ze bepaalde westerse kleding aan hadden... dan konden ze naar opvoedingskampen worden gestuurd. En dat is heel vervelend allemaal. Maar de muziek was niet meer uit te roeien. Er waren al te veel bandjes inmiddels. De Oost-Duitse beatbandjes en hun muziek die verdwenen ondergronds van Berlijn was er minder controle en daar konden ze dan toch optreden. En ze speelden dan in geheime clubs. En zo heeft de beatmuziek in de DDR toch overleefd. En Marlene zegt dat ze bij haar onderzoek... veel aan de gedetailleerde documentatie van het regime van toen heeft gehad. Eigenlijk een hele zakelijke vastlegging van wat er gebeurde. Maar het zijn toch ook de verhalen van haar leeftijdsgenoten in een andere tijd. En dat vond ze wel heel bijzonder om te lezen. Ja, mooi om te zien hoe het eigenlijk iets is van alle tijden... Dat jongeren houden overal en altijd van muziek. En het is iets wat ze bindt. Het is iets waar ze hun eigen identiteit aan ontlenen. En ook iets wat ze niet zomaar op zullen geven. En het is uiteindelijk een generatieconflict. In de DDR had het al een dubbele lading. Door, die, door dat conflict met de regering. Maar in essentie was het een generatieconflict. De jeugd werd niet begrepen door de oude generatie. Dat was toen zo en dat zal misschien altijd wel zo blijven. En hoe is het afgelopen met die Nix? Ja, ze bestaan nog steeds. Uh, wat je nu hoort is waarschijnlijk opgenomen in ergens in uh, 2000, 2002. Uh, in 1996 hebben ze een comeback gemaakt. En uh, groot zijn ze niet echt meer geworden. Ik kan ook uh, de, de, de optredens die ze eventueel hebben, die kan ik ook niet meer vinden. Maar de Beatles, dus Ostens, die hebben hun westerse voorbeeld Zeker ze in zekere zin overleefd. En dat allemaal naar aanleiding van de masterscriptie. Huisse muziek in Koutenkrieg. Van Marlene Schreinders. Ze won het Descriptieprijs van de Voorstand en het Duitsland Instituut Amsterdam mee. Die Sputniks uit Oost-Duitsland waren beroemd. Een, een jaar of twee ongeveer in Oost-Duitsland en daarna werden ze verguisd. Was ook een nummer dat heette: Telstra. Het is, is een cover, maar ik weet ja, niet meer van wie. Kom er ook niet helemaal uit. Als u vanavond dus lekker onderuit wilt gaan, dan valt er nog heel wat te zien. Bijvoorbeeld de nationale IQ-test. Hoe staat het daarvoor met uw IQ? In de studio nemen verschillende generaties ze tegen elkaar op. Dertigers, veertigers, vijftigers enzovoort. En als u vanaf die bank meedoet, dan kunt u zich meteen ook meten... met bekende Nederlanders als Leon van Donschot, Olga Commandeur... en Jeroen Tjepkema. ben benieuwd. Het is om half negen op Nederland 1. Houdt u van vlinders? Dan kunt u terecht met David Attenborough... die in een regenwoud in Zuid-Afrika duizenden vlinders laat zien... die op het punt staan te paren. Is dat rustgevend of juist opwindend? Om tien uur bij BBC 1. Ik ga het je niet vragen. Nee. Wat de stelling is, is stand.nl bedoel je. Ook Nederland moet een referendum houden over het EU-lidmaatschap. Naar aanleiding van Cameron, hè, is dat. Er zijn hier ook wel partijen, trouwens, die dat ook vinden. Ik vraag je niks meer, Jurgen van den Berg. Surf naar de gids.nl. Zorgen met lunch. Ah. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur de Heredivisie. Bexwolle, Herenveen. En hij schiet hem. Ja, oh, net in. Oh, Arro Roda. Ja, schiet hem binnen. RKC, NAC. Voorzitter, daar is En om kwart voor negen. Herakles, PSV. Heer hoog voor het doel. Er wordt getrokken. Daar gaat iedereen. NOS langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.